De, de muziek van Vendeburg. Dat was de Burning Hearts. ZFM Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na vier uur. Welkom bij derde en laatste uur. Alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja. Ja luisteraars, we hebben nog een uur te gaan live. Maar het is heerlijk dat zonnetje binnenkomt. Ja, morgen mag je ook weer hoor. Trouwens, jij zei het vorige uur dat Joop van Nes goed de tel bij kon houden. Maar we schijnt afgelopen dinsdag toch de tel kwijt zijn gedaan. Ja, was het iets bij het wapen of zo? Afscheidsfeestje. Ik laat me er verder niet over uit. Goed, wat kunt u van ons nog verwachten? Uiteraard rond de van half vijf het dier van de week. En dan luistert naar de naam Jinte, Het gedicht van de week. En luisteraars, het is weer een hele mooie. En hij gaat over Pino.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 Ja. Ze hebben eervol verloren met 3 tegen 1. Oeh, maar er staat een kraker aan te komen hè, volgende week. Of over een paar weken. Ja, tegen Hoofddorp. Ja. En dat gaat om de, <laughs> de, de, laatste, de, plaats. de laatste plaats. Oh, <laughs> wat spannend. We houden de heren in de gaten. Dankjewel Frank.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 het was een beetje onoverzichtelijk. Het was voor de vet die in mijn ogen niet goed was. Hij kwam er te vroeg uit en tikte de bal nog wel aan. Hij tikte hem weer naar een, naar een, een, een bolspeler. Ja, en toen ging je er toch echt nog wel in. En het, uh, er gaat nu weer zoiets gebeuren. Nee, daar gaat hij wel op tijd naartoe en hij heeft niet de bal ook. Dan gaat hem Billy Fissus. De, de, de Billy Stisse, die raakt die bal kwijt, want dan is hem de paas. Gelukkig, uh, er was een ongevaars. Maar gelukkig is de bol er niks mee doen. En kan even kijken, uh, Ronald Kaarus het, het, het de bal wegschoppen. Ik moet nog even iets versen straks zeggen dat uh, Ivo Hoppen die voorzit gaat van Michael Kuijl, maar dat is helemaal niet waar. Het is uh, Timo uh, de Reuswees die die bal uh, voorzette en waaruit het uh, vierde Zandvoort doelpunt uh, kwam. Goed, uh, er wordt nu gewisseld in Zandvoort. De rest wordt eruit gehaald. Jan Svoghels komt erin. Ik kan ook zeggen dat de laatste kwartier eigenlijk uh, Bol wat wat is geworden. De Zandvoort terugzet op eigen helft. Soms kan de bal niet in de ploeg houden. Dus hij, bij uh, Bol lukt het nog wel, maar het, het gaat alleen een beetje traag. Dus ze uh, dus komen niet snel voor het doel van de Zandvoort, en dat is maar goed ook natuurlijk. Dat gaat er nu wel gebeuren. Wordt gewerkt in de door Zandvoort. Weggekoppeld door. Even kijken. Dat was Michael Kuil. En het wordt daarvoor gewerkt door. een van die En uh, Ivo Hoppe kan niet wat mee doen. Nee, Hoppe is hem kwijt. Ja, dat is heel goed uh, ingegeven. Daardoor. Uh, even kijken. Lot Sierrickers. En er gaat iets gebeuren. Er gaat oh, een wissel. Een wissel bij, uh, bij uh, Hoekemalanenwijk. Nou, laten we dan maar terug gaan naar de studio. kunnen we straks de dineren mee pikken. Zandvoort leidt nog steeds, maar namens nou 1 Hier zijn de Blauw Monkeys. Just got your message, baby. It's so a sight to see you. Babe. Frisch heeft weer een doelpunt. Shop. Ja, in Uitseburg. passeert zijn man twee keer. Komt in het 16 meter gebied en haalt met zijn chocoladebeen uit. Zand, dat me stijgt Het ritme van Zandvoort, ook op TV. Op TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. En wil je binnenkort Albert Jan zien? Dan ga je naar kanaal 40. Zijn geweerman Lex van de horen heeft even in zijn glazen bol gekeken. En die zegt zo: Rond en naar bij Dan gaan we mooi weer krijgen. Nou, daar houden we hem natuurlijk aan. Hè? Wel vastzinnige muziek op de radio, Jorden. De 4-tops en loco in El Capulco. CFM, Race Radio, Pit Report. En we zitten weer in een raceweekend, dus we schakelen snel over naar Albert Javos voor de Pit Reports. Ja, hier uh, live vanuit in China. <laughs> ja, oh, dat klinkt meer dan? Nee recht. Nee. Oh, wacht even, Telefoon gaat. Ik pak even de telefoon. Ja, pak de telefoon. Hé. Hey. Oké, okay, doelpunt. Doelpunt. Oké. Okay. <laughs> we hebben doelpunt, jap. Yep.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 Dat was Doemar met Bel Helene. Nou, nog even na de wedstrijd gaan we over naar Fris. Uh, de wedstrijd van vandaag 5 tegen 2 geworden. Ja, Rob. Schijsers um, hebben ze juist afgefloten. Um, Deurig op de tijd, dat is waar. Daar gaat we het er niet om. Ja, er had denk ik meer in verzocht. Voor zo'n de, um, de laatste 5 wedstrijden voor deze is de 0 vastgehouden. Wat vandaag ook gekund, waren twee. Ja.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 Uh, volgende week uh, spelen uh, Zandvoort uit bij uh, Amstelveen, dat moet ook kunnen. En de wedstrijd daarna is tegen DW. dat is uh, ook een thuiswedstrijd En die moet ook gewonnen kunnen worden, want die staan allemaal lager dan Zandvoort. En nou, ja, als je daar vanaf gaat, dan uh, krijg je het alleen moeilijk weer de kaststrikken Ja oké, okay. nou dus uh, toch nog kansen voor uh, SV Zandvoort. Ja inderdaad, uh, dus het is helaas dat vorige week dat als meer dan, uh, dan gewonnen had. je wisten natuurlijk dat het de, de, de uitslag van Zandvoort en dan kan je daarop spelen natuurlijk. Ik vond het een beetje, een beetje raar van de KVD dat dat zomaar door kon gaan. Maar goed, het is iets anders. Het gaat tenslotte toch om iets. Het gaat om een periode periodetitel. En dat is gewoon bloed serieus. Want door die... Uh, uh,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 Ga maar snel bellen denk ik ZFM Voor Zandvoort en de regio en het is uh, even naar half vijf Het dier van de week Ja luisteraars, even een onontje tussen Rob en mij Want uh, we hebben deze speciaal gedraaid voor jouw Wordfeut vriendin En uh, luister naar de naam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 All the noise and the hurry seems to help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 Het was Pertula Clark en Downtown. Het is tien, overal vijf. Tijd voor de sportsberichten. Uh, ja, en allereerst wat uh, betreft eredivisie uh, voetbal. Want uh, AZ moet vanavond in het Philipsstadion winnen van PSV... om zo uitzicht te houden op de landstitel.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 Here's on me, baby, you satellite. If you'll ever see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. We